1 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het MS Journaal. Het geweld tegen ouderen neemt toe. Vorig jaar waren zo'n 23.000 ouderen slachtoffer van geweld. Dat is één op de 100. In 2008 en 2009 waren dat nog één op de 200. Het gaat vooral om bedreigingen en mishandeling. In bijna de, de helft van de gevallen zijn de daders bekende, vaak buurtgenoten. Uit het onderzoek blijkt verder dat mannen meer met geweld te maken hebben dan vrouwen.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 Nederland mag een Albanese moordenaar die hier woont niet uitleveren aan Albanië... heeft het rechtshof in Den Haag beslist. Albanië had om de uitlevering gevraagd. De eerste opstelte vroeg erop aan de Albanese autoriteiten... of de man, die nog een celstraf moet uitzitten, wel goed beschermd zou worden. Er wordt gevreesd voor bloedwraak door de familie van het slachtoffer. Uiteindelijk stemde opstelte in met de uitlevering... maar het hof in Den Haag vindt het antwoord van de Albanese autoriteiten te vaag. Daar mag de man van het hof niet worden uitgezet. Sony stopt binnenkort met de sponsoring van de wereldvoetbalbond FIFA, schrijft de Wall Street Journal. Volgens de krant is de teleconicafabrikant bezorgd over negatieve publiciteit naar aanleiding van een groot frauderapport. Sony is een van de zes belangrijke partners van de FIFA. Eerder besloot vliegmaatschappij Emirates al om het sponsorcontract niet te verlengen. Het weer, plaatselijk wat zon, maar later vandaag vooral bewolking. Middagtemperatuur rond 9 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Een ongeluk met een vrachtwagen op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam... zorgt voor 6 kilometer file tussen Gorkum en Harningsveld giezendam De rechterreis is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Oké. Okay. Ja! Ontvang nu, naast een goede service, één jaar gratis inzittende verzekering. Bereken snel je premie op aanwb.nl/slash autoverzekering awb brengt je verder. In zulke Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Land.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM luncht. Het geluk van Sinterklaas bij mijn zusjes en mij nooit zo lang duurt. Dat kwam omdat we in een café groot waren. Bent. Kinderen die een café gezin opgeruimd kregen al heel jong een ander wereldbeeld dan hun is. Soms mooier, soms lillijker, maar in elk geval realistischer. Aan dat wereldbeeld en als ze de klas lacht... dat ik niet meer bij het zeuntje van de burgemeester kon mogen. Want dat dus speelde ik soms toen ik zes jaar was. Nou, niet dat zo geweldig ging, dat speelde, nee. Het was meer vanwege de spanning. Want ze waren namelijk deftig. Heel deftig. Zo deftig dat we soms een heel klein glasje leimenade kregen... als we een middag lang gekrokkerd hadden op het grasveld... Nou, dat vind ik wel deftig, hoor. Ze Zo'n glasje water met een licht kleurtje. Heel anders dan bij ons in het café. Dan drinkt men gewoon grote glazen sinaas en zo. Nee, en, en, en soms kregen we ook wel eens pinda's van de burgemeesters, mevrouw. Elk drie. En die moesten we dan een boete opeten. Maar jongen, dat was toch deftig. En man, we hadden we nu gewoon, gewoon een vol op, Gewoon op tafel, op een kraant. Nee, we bekeken het leven al van andere kanten, wij uit het café. Zo liep ik met mijn vriend die eens een keer op de kermis... toen een zwaltende feestvierder aan hun vreugde. of oh, we, we gaan wel graag een hebben wil. Mijn vriend die schudde zo van dat hij reerd naar huis rende... en daar heeft ze direct de politie gebeld. Ja, die kwam niet trouwens, want toen geloven ze nog niet zo vlot... aan oneerbare eerbare En ik was het met vriend die metlopen... En ik zie, ah, die kerel was gewoon een beetje dronkend, mevrouw hoor, dat kon je zo wel zien. En als ze dronkend zijn, dan doen ze altijd wel raar, maar dat is nooit erg. De burgemeester, mevrouw, keek mij me toen wat raar aan en ik mocht toen een week niet meer komen spullen. Nee, hij opgeruimd in een café, daar word je knap nuchter van. Mijn de Klaas ging het ook zo. Bij ons in het dorp organiseerde de middenstand elk jaar... dat Sinterklaas persoonlijk de cadeautjes in huis bracht... die in hun winkels kocht waren. Compleet met zwarte pieten en opbeerd. Mijn vader bleek nogal wat te regelen in die branche... dat bleek later. Hij was namelijk naast kroegbaas ook postbode. dus hij kende alle boeren en waar wel een beetje wit aan zat. De Sinterklaasen werden meestal recruteerd uit stamgassen... die wel een beetje Hollands praten kunnen... Het was een drokke tijd, want de naoorlogse kinderen waren toen vijf en zes jaar... dus er moesten hier wat Sinterklaasen wezen. Oh, Een spannende tiet was dat niet voor ons als kinderen. Zo'n uur of vijf, als het donker was, dan liep men we wel tien in het kwartier naar de voordeur. En dan zaten we in de zaal van het café, want die deur kwam direct op straat uit. En meestal zo tegen half zes kwam Sinterklaas. Dan ging de deur los en doorstond stond beet. En vlak erachter de zwarte Pieten met een jutezak in de hand. Daar zat een in, dat wisten wij. En joor na joor parkten we dan de gebruikelijke plichtplegings af. Eerst zingen, en dan zingen die echt heel zoet, westwaarden. En dan eindelijk kregen wij de cadeaus. Doorna rende Piet met Joost Hoezin. En machten de dienstmeid en het buurwicht aan te gaan. En Sinterklaas kreeg een borrel. Dat ze zo, wij wisten niet eens. Maar ik begon voor het eerst wat raar over een Sunderklaas te denken. toen hij na de plechtigheid het glas pakte. de bodem omhoog zwaaide. en de borrel zo in dat lege. witte gezicht kiepte. Het was diep wel koud, want hij vroeg hem tweede. En nou was in de Johan 50 het gebruik knap limdig... dat overal drank bij me was. Helemaal ben Sunderklaas geweest. Dus Sunderklaas kreeg zijn tweede, zijn dader, zijn vierde. En nog een volgende borrel. Nou, Henk, jongen, dat voelt er weer best in. Reupe nog een stuk of wat tegen mijn vader. En toen nog even in zijn moraliserende rol tegen Oes. En pas op, hè. Als je een deugd bent, dan zeg ik je mal voor de koning. Ach, dat van die boord, dat vind ik wel vrucht. Maar ja, wij waren wel wat wend. Uiteindelijk zagen we bij de burger de markt ook vaak rare dingen. Nee, toen de Klaus wat verzitten wal en van Peert afgeleid... toen keek ik al wat anders. Helemaal toen ik rubberlezen en een dikke box onder zijn witte laken zag. En ineens zag ik ook dat hij op Peert van geert moek En toen er nou veel geriep en gezweet weer op bies zat vroeg ik... Waarom heeft Sinterklaas een box aan? Dat intrigeerde mij, want ik had zelf net een nieuwe box gekregen bij De Ruiter. Er waren twee zaken in het dorp waar die verkocht werden. De Ruiter en De Lange. Bij de eerste kochten de gewone en bij de tweede de gereformeerden. Ja, kijk, ik heb zo verrekte kool, jongen, zong Sinterklaas. Dat begreep ik. Heeft Sinterklaas de dan ook gekocht bij de ruiter? Nee, bij de lange. When you start to play that part, Down, despite all your pain Nou, een prachtige Drentse conference. Van Jans Polling, heet de man. En het ging over het leven in het café in Sinterklaas. Ja, Hij duurt nog veel langer, maar... Dan doen we een andere keertje, doen we het vervolg wel eens. Ja, heel leuk. Het is dus een leuk verhaal. En vooral het Drenten in Zandvoort, waar we alleen om nu kunnen horen Toch? Ja, hij wordt meegenomen door uh, Albert Jans uh, vandaag. Op 17 september tussen 1 en 5 is het weer zover. Uitzending van onze Vinyljaren Top 30. Jo, wat leuk! Kan ik daar ook aan meedoen U kunt meehelpen deze top 30 samen te stellen door te stemmen. Dat kan via onze ZFM app, maar ook via ww.vinieljaren.webklik.nl. Maak uw eigen top 5 en stuur het formulier in. Stemmen kan tot 10 december aanstaande. Zo is dat. Dus doe hè, gewoon lekker mee stemmen. Kijk goed in de lijst. En uh, stellen we eigen top, 10, uh, top 5 samen. En uh, 17 december zenden we hem uit. De Vinieljaren top 30. En dat wordt een leuk programma. Doe het tussen 1 en 5. Dat gaat 5 uur lang duren. Dit zijn de drifters.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 The happy sound of a carousel mm, you can almost taste the hot dogs and french fries, they say On a blanket with my baby De allernieuwste. We hadden weer vrij hoog en allerlei dat Nummer Dat heet Chambers. En zo mooi is ze maar hier, hè, bij CFM Zoutvoort. Actueel en uh, lekker oud, alles dwars door elkaar. Niks uh, gebonden aan uh, tijdzones of wat dan ook. Nee. Gewoon we draaien alles. Alles wat we mooi vinden en wat u leuk vindt. Ja, we draaien we gewoon. Ja. En dit is weer eentje van uh, vandaag de dag. Lenny Kravitz en Chambers. Zo dadelijk uh, strakjes om half twee hebben we natuurlijk wederom een update van het regio-nieuws met Albert Jan Vos. En uh, nu gaan we nog even door met lekkere muziek. Jawel. En wat komt er nu? De kast. Ja. Ook weer zo'n mooi liedje van Siep van de Ploeg. Samen met uh, uh, Floortje Verhoef.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 Samen met Floortje Verhoef, de kast, prachtige nieuwe plaat en dat noemen we het het water stijgt. Ja, fantastisch. Siep en Floortje. Goed, nog even een oudje en dan gaan we naar het nieuws. Tenminste, ja, wou ik zeggen. I see trees of green, red roses too.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 What a wonderful world Yes I blink to myself What a wonderful world Staj Mahol Oftewel Louis Armstrong What a wonderful world Yeah Die stemmen Geweldig wat oh, een geweldige man. Goed, Lloeiaanszang dus. FM. Voor Zandvoort en de regio. En hier is het regionieuws met onze sterreporter Albert-Jan Vos. Fietser ernstig gewond na valpartij in Heemstede. Een fietser is maandagavond ernstig gewond geraakt bij een valpartij in Heemstede. Rond 6 uur s'avonds fietste de man over het fietspad langs de Leidse vaart weg. Toen hij onderuit ging en hard met zijn hoofd op het asfalt terecht kwam. Gezien de ernst van de verwondingen werd een traumahelikopter uit Amsterdam opgeroepen. Ambulancebroeders hebben de gronderman eerste hulp verleend. Na de eerste zorg op straat is het slachtoffer per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Politiemotoren eh, hebben daarbij de ambulance door het verkeer heen geleid. De fiets van de man is door een politieagent meegenomen. Werkzaamheden entree zandvoort slash, sloop zwembad passage in het kader van, een van het uitvoeringsprogramma Entree Zandvoort... wordt de komende jaren diverse projecten uitgevoerd. Eén van deze projecten is de sloop van het voormalig zwembad Zonneveld aan de Passage. De sloop van het pand zal volgens de huidige plannen ongeveer half december starten. De start is afhankelijk van de benodigde tijd voor het verwijderen van asbest uit het pand. Na de sloop van het zwembad zal de vrijgekomen ruimte worden benut... om de route tussen station en strand te versterken op welke manier dit exact zal worden vormgegeven... is aan de betrokken ontwerpers in het plangebied. In januari wordt een bijeenkomst gepland, gepland met de werkgroep Entree Zandvoort. Tijdens deze bijeenkomst zullen ideeën van de herinrichting... op deze locatie worden gedeeld. Vanavond, gemeenteraad neemt 25, dus vanavond op 25 november besluiten. Wat een kop. De gemeenteraad neemt op 25 november besluiten. Na behandeling van de drie commissievergaderingen geeft de gemeenteraad op 25 november zijn instemming aan de business cases voor SRO, de samenwerking van de Milieudienst Eimond... en het concept Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2015-2018. Over de ontwikkelingen van het Prinsessenpark en de wet media, wet markt en overheid hadden raadsleden nog vragen. De vergadering begint vanavond om 8 uur in de raadzaal en de zaal gaat om half acht open. Naast een aantal hamerstukken en bespreekstukken zal de ingekomen post nog worden behandeld. Met eigen handen aan zandsculpturen voelen. In augustus werden voor het EK diverse zandsculpturen gemaakt. Die staan er nog steeds en dit weekende mogen ze zelfs worden aangeraakt. In de eerste week van augustus treden acht professionele zandkarvers uit diverse Europese landen onder de titel Europees Kampioen 2014. Van alle werken met het thema dans en muziek... werd het werk van de Ier Fergus Mulveny voor de tweede achtereenvolgende jaar met deze eer beloond. Na de prijsuitreiking is het Zandsculpturenfestival van start gegaan... Zo zodat bezoekers de kunstwerken tot op de dag van vandaag kunnen bewonderen. Als afsluiting van het Zandsculpturenfestival worden in de laatste weekend van november de hekken rondom de kunstwerken verwijderd... zodat geïnteresseerden deze prachtige gedetailleerde sculpturen... niet alleen kunnen bekijken, maar ook eens kunnen voelen. Aanstaande zaterdagmorgen om 11 uur opent wethouder Bluis op het Kerkplein het hek... van de meest centraal gelegen kunstwerk van dat van Nicolas Wood. Na bekendmaking van de winnaar van de publieksprijs... mogen de kabouters van scouting Stella Maris het werk als eerste betasten... Natuurlijk mogen ook andere kinderen en volwassenen de bergen zand aftasten... om kennis te maken met deze onbekende kunstvorm. Vanaf 1 december worden de werken verwijderd. Café Koper eindigt op de 51ste plek in de top 100 van de nationale MISET Café Top 100. Café Koper is, zoals u allemaal weet, gevestigd aan het Kerkplein in het centrum van Zandvoort.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 Al een aantal jaren staat het café Koper vermeld in de nationale Miset Café Top 100. Dit jaar, in 2014, staan ze op de plaats 51. Het komt er weer aan, het glazen huis. Het glazen huis zoekt vrijwilligers. Iedereen die tijdens de 3FM Series Request altijd al meer heeft willen doen dan alleen geld geven, kan nu ook de handen uit de mouwen steken. Het Rode Kruis zoekt namelijk 1100 vrijwilligers die willen helpen bij het glazen huis in Haarlem. Ieder jaar komen drommen mensen naar de jaarlijkse actie om onder meer geld te doneren. Om dat in goede banen te leiden uh, zijn extra mensen nodig. Zo zoeken, zo zoeken ze mensen die willen helpen bij de brievenbus, de checkbox en de callcenters in Amsterdam, Haarlem, Rotterdam en Eindhoven, Nijmegen en Ede. Verder zijn er vrijwilligers nodig die een pad vormen tussen het glazenhuis en het podium, zodat de DJ's dit jaar meedoen een vrij baan hebben. Het glazenhuis staat van 18 tot en met 24 december op het Haarlemse Grote Markt. DJ, radio-dj's Gerard Ekdom, Domin Verschuren en Koen Schwijnberg draaien dagenlang zonder eten verzoekplaatjes om aandacht te vragen... voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld... in conflictgebieden. Vorig jaar haalde het Glazenhuis in Leeuwarden... een recordbedrag van 12,3 miljoen euro op. Ook toen werd bijna duizend vrijwilligers gevraagd. En last but not least, het zal u wellicht niet zijn ontgaan... de stemming is geopend. Het einde van het jaar 2014 nadert dus ZFM de Vinyljaren... gaat hun eigen de jaarstop 30 weer uitzenden. Op 17 december aanstaande kunt u deze luister weer beluisteren... tussen 1 en 5 uur op CFM Zandvoort. En uiteraard vragen zij u weer te stemmen. De stemlijst staat online. Hoe werkt het? Ga naar www.de-vinyljaren-wekklik.nl -de of ga naar de ZFM-app op uw mobiele telefoon en vul uw top 5 in... En dan uh, van uh, 17 december van 1 tot 5 live vanuit de studio Ruud Janssen met uw top 30 vinyl. Tot zover. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Gistermeer, gisternacht regende het op de passage van een koufront. Het leverde gemiddeld in de regio zo'n 5 à 6 millimeter regen op. Na de frontpassage was het gisteren prachtig weer met flink wat zon. In de middag trokken er ook wolkenvelden over de regio. Maar het bleef steeds verder droog. De temperatuur steeg naar waarde van omstreeks de 11 graden. Schiphol noteerde 11,8 en wijk aan zee 11,3. Het warmst werd wederom in Maastricht met maximaal 13,4 graden. Vandaag begonnen we de dag met geregeld zon... maar in de nadering, op de nadering van een warmtefront... Verbonden aan de depressie ruut, met een kerndruk van 10,15 10, phpa pH, ter hoogte van Bretagne, neemt de bewolking geleidelijk toe. Het blijft droog en er waait langzaam in kracht toenemend oost tot zuidoostenwind. De temperatuur is iets lager en dus stijgt naar maximaal 9 à 10 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt, maar ook dan blijft het nog droog. De wind waait uit het zuidoosten en is matig in de polder en vrij krachtig aan zee... en de temperatuur daalt naar een graad of 4 Morgen passeert dan het warmtefront en dan is het nog steeds bewolkt. En uit die bewolking valt met name in de ochtend enige regen. De zuidoostenwind waait matig en aan zee vrij krachtig. En de temperatuur stijgt naar maximaal 8 graden. Tot zover het weer.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 And Loud, loud. En daarvoor hoorde Jeronimo van Shepard. En uh, we gaan uh, nu door met, met, met, ja! Yeah. Mike Oldfield en Maggie Riley. Your hallelujah. Mm -hmm. Girl, sit your Hallelujah. Mm -hmm. traditie van uh, Commodores en, en uh, we noem het allemaal maar op, Cool Gang en zo. Maar het is gewoon een nieuwe plaat hoor. Van uh, Mark Ronson en Bruno Mars. En dat nummer heet Uptown Funk. Kan je niet bij stil blijven zitten hoor, met dit soort. Wat een geweldige plaatje. Helemaal lekker. Dit is een plaats waarmee je de dansvloer wel vol krijgt. Uptown Funk! En daarvoor hoor ik nog Maggie Riley en Mike Oldfield met Moonlight Shadow. Dit is van de nieuwe CD van Anouk. Looking for Love. En de CD heet To Paradise and Back. Anouk. Hiding behind the moon Cause I could use somebody Who will treat me right Who's shouting I love you too Met een aantal nummers die we al kennen. Zoals uh, Going to Places en Wigger en zo. Die staan er al wel op. Maar ook een heleboel nieuwe stukken, waarvan dit er één was. Looking for love. Dat was net een mooie opmerking van Loesje. Uh, Loesje weet je wel, Loesje hè. Ja, in sommige landen kun je beter een koe zijn dan een vrouw. Dat is uh, waarschijnlijk de aanhaling van de belachelijke opmerkingen van, uh, van meneer Erdogan uit uh, Turkije. Het was een moderne land, maar die man is hard bezig om het uh, helemaal af te breken. Dat zijn Phil Collins en Philip Bailey. En dat wordt de laatste voor vandaag. Easy Lover. Je zit erop voor vandaag. Ik ga snel afscheid van u nemen. Door u te vertellen dat we er morgen gewoon weer zijn om 12 uur met CFM List. Dit was het voor deze dinsdag. Dank voor het luisteren en tot morgen. Tot zover het ritme van CFM. Via de kabel op 104.5.